Dit is Martijn van Beek. Met het NOS-Jouwbalbond FIFA gaat doellijntechnologie inzetten om scheidsrechters te helpen bij het toekennen van een doelpunt. In december wordt de technologie voor het eerst officieel gebruikt, bij het WK voor clubteams. FIFA heeft twee systemen goedgekeurd, Hawkeye en Goalref. Hawkeye maakt gebruik van camera's op de doellijn en bij Goalref wordt de bal voorzien van een chip. Met deze technologie wordt in de gaten gehouden of een bal de doellijn helemaal is gepasseerd. Ook tijdens het afgelopen EK was er veel discussie over een niet toegekend doelpunt van Oekraïne tegen Engeland. De bal werd door Engelsman John Terry achter de lijn weggehaald, maar de scheidsrechter zag dit niet. Minister Hillen trekt de stekker nog niet uit het JSF-project. Hij heeft de Tweede Kamer toegezegd dit jaar na, dat hij dit na, najaar nog met meer informatie komt over de kosten... en over het aantal banen dat de ontwikkeling van de JSF oplevert voor Nederland. Hille heeft een onafhankelijk bureau opdracht gegeven die informatie de komende maanden te verzamelen. Met de nieuwe informatie kan dit onderwerp in de kabinetsformatie na de verkiezingen van 12 september worden meegenomen. Een besluit over de koop van JSF-toestellen moet dan door een volgend kabinet worden genomen, zegt Hille. In de Tweede Kamer is een meerderheid voor het stoppen met het JSF-project. Tijdens het debat zei Hille dat nu stoppen met het project zeker 200 miljoen euro kost en dat het slecht is voor de Nederlandse industrie. Het treinverkeer in Leeuwarden heeft een aantal uren stilgelegen door blikseminslag. Bij het station werd een technische installatie geraakt die de wissels en de seinen regelt. Iets na zeven uur waren de problemen opgelost. Ook het autoverkeer in Leeuwarden had last van de storing. Alle spoorwegovergangen in de stad gingen na de blikseminslag dicht. In het noorden en oosten van het land vielen de afgelopen uren flinke buien. Dat gaf op sommige plekken wateroverlast. Het weer bewolkt en regenachtig. En regen- en onweersbuien dus. Met kans op hagel en windstoten. Later vanavond wordt het droger. Morgen opnieuw kans op buien. En dan 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Joen. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Alternative FM. Inderdaad, en dat was de opening. Bart constant met Gravity. En het is alweer, even kijken, het is alweer 5 over 8. 6 over 8 inmiddels al. Bijna 7, schiet op. En ik ben nog niet helemaal klaar, maar dat, dat is heel snel te regelen. Zo, heb het Muziekje erin. Moet hij het wel doen, tenminste. Inderdaad, moet je wel de, de goede lijn gebruiken kopen. Maar dat heeft alles te maken dat het even ter elfde uur allemaal gaat. We hebben vanavond drie leden van Trip Trigger in de studio. Paul, Joost en Erik. Zij gaan iets vertellen over de EP die ze hebben uitgebracht. Autononymous. Ik Breek er echt zo wat mijn bek over eerlijk gezegd, maar goed... Uh, het leuke is uh, dat uh, twee leden van de band, één is er uh, vanavond niet bij, uh, die speelt ook in een andere band. En Erik die vanavond wel bij is, doet dat ook. Dus we maken uh, in ieder geval ook nog even een uh, zijwaarts uitstap uh, van wat uh, de beide heren dan uh, buiten deze band uh, nog doen. Het is dus, uh, heel erg leuk, want uh, toevallig heb ik uh, aan beide bands ook aandacht uh, besteed. Maar dat horen we zo dadelijk van, van Erik, sowieso uit zijn eigen mond. En ja, natuurlijk hebben we ook eventjes de, de andere link met Björn. Björn van de Ploeg, de bassist van die band waar ik straks het over ga hebben. Dus dat gaan we zo dadelijk doen. En uiteraard zit er ook muziek in van, die de heren zelf leuk vinden. Paul is even ergens ja, bezig om de auto van waar het drietal mee is gekomen even neer te zetten. Ja, want parkeren, het blijft een issue hier in Zandvoort. We kunnen de kranten niet over, over opslaan En uh, we hebben het wel over parkeren Maar ja, dat hoort er nou eenmaal bij in een badplaats We hebben complexe problemen Dus uh, ook onze gasten hebben daar uh, een klein beetje last van ik, uh, ik heb ook, uh, er ook een eigen mening Maar die ga ik lekker hier niet zitten vertellen hier op uh, de radio Want dan krijg ik weer problemen met de leiding van CFM En dat, uh, daar zitten we ook niet echt uh, op te wachten Geen Marcus van Dam, die is er nog niet Misschien dat die nog uh, gaat komen maar dat is even in het kort wat de dienstmelding betreft. En straks om kwart voor tien hebben we een poëtische bijdrage. Of beter gezegd een voordracht van Suzanne van Balen. Die is de eerste van de maand. De eerste donderdag van de maand. Dus daarom doen we dat. En over twee weken dan hebben we weer de andere die het gaat doen. Het nachtverhaal van Jarre van Malta. Maar dat zijn de terugkerende elementen in dit programma. We zijn allemaal een beetje bijgekomen van Rogier. Pelgrim. Daar gaan we zo direct ook weer een uh, stukje van draaien, want ja, hij is vorige week hier geweest. En uh, maandag uh, zaten wij dus met z'n allen naar de, de beste singer-songwriter kijken. En wie ging er door? Ja, diezelfde Rogier Pelgrim. Dat vind ik uh, trouwens wel leuk, als je dan uh, op een gegeven moment thuis zit te kijken en uh, hij wordt aangewezen als de winnaar. Dat is, dat is heel erg uh, goed uh, voor, uh, voor ons ook. We hebben tenminste nog een uh, neus ervoor. We gaan uh, weer even naar muziek toe. Doen we met... Elena May, dat moet uh, Erik ook heel wat zeggen, want uh, die uh, was op de avond uh, van het afstuderen van Sophie uh, bezig. En dit is uh, haar nummer van het album wat ze heeft uitgebracht. Uh, dat album dat heet uh, Misleadingly Soft en dat nummer dat heet Pretty Rose. for two Ik was er helemaal, uh, mee en uh, aangezien uh, ik zei ik maakte de link al uh, naar Erik, uh, want Erik is onderdeel van Trip Trigger, maar uh, ik zei uh, nog niet dat hij ook onderdeel uit van Capgrass maakt, maar uh, jij bent op de avond uh, welkom overigens. Dankjewel. Uh, Jij was op de avond van, uh, van Sofie uh, die eindexamen moest doen. En Helene mee was jij erbij. Uh, dus uh, jij weet ook uh, wat Helene maakt. Dus je hebt er nu al iets uh, van gehoord. Ja, dat klopt. Maar uh, wat, uh, wat, vind je, wat vind je eigenlijk van uh, Helene? Wat ik van Helene vind? Ja. Ja, ik zit natuurlijk al vier jaar met haar in de klas ook. En ja, uh, ja het is een fantastische zangeres die echt een, een heel eigen geluid heeft. Ja. En dat, uh, ik heb haar eindexamen zelf niet gezien. Want toen zat ik in de kleedkamer. Mm -hmm. Dat vond ik wel heel jammer, want... Vanuit de kleedkamer klonk het echt, echt heel goed. Ja. En uh, ja, zoals ik al zei, echt dat eigen geluid wat ze, wat ze heel erg heeft. En uh, alles vol emotie over kan dragen. Ja, dat, ja, dat kan ze wel. Dat, ja, dat dat, absoluut. Ja. Uh, ja, ik was, ik echt fantastisch. Ik zat ook in de zaal en uh, wat ze deed, dat uh, deed ze goed in ieder geval. En ik denk ook dat het een hele sterke lichting, heb ik het idee, uh, vertegenwoordigd Wat daar aan zit te komen. Hoe bedoel je? Nou, gewoon een uh, sterke lichting muzikanten die weten hoe ze uh, iets in elkaar moeten, uh, moeten steken. Ik bedoel, uh, dat, dat idee heb ik heel erg uh, sterk. Ja, absoluut. Ja. Ja. Uh, nu, uh, want ook uh, de beide andere heren... Ja, uh, Paul, je zit een beetje verloren in het midden, maar uh, je moet zo direct even delen, uh, het microfoon. Uh, met, uh, met Joost of met Erik, maakt mij niet uit. Nou ja... Kan, kan. Is wit. Ja, maar als je een beetje dichter bij de microfoon uh, wil blijven zitten en uh, voor Joost hetzelfde, dan moet het uh, te doen zijn. Uh, Trip trigger, heren. Uh, ik weet dat jullie uh, met z'n vijven zijn, geloof ik. Hè? Met z'n vijven, Ja, wie, uh, nou één ontbreekt er, dat weet ik, dat is Björn. Uh, die, uh, die heeft ook uh, druk met andere zaken. Uh, wie is uh, de vijfde die ik uh, mis? Dat is de gitarist, Kevin. Kevin, ja. En mijn uh, broer. Dat is jouw broer. Ja. Ja, ja. Uh, op de dag dat jullie uh, speelden in de Rob woord, was Joost er niet bij. En toen was er een ander uh, voor, uh, voor in de plaats gekomen. En ja. Op zich goed optreden. Alleen het laatste een beetje, dat zat er toen net niet in. Komt dat uh, door hem? Door Joost? Ja. Ja? Je mist toch wat. Uh, je, je maakt al jaren maak je zeg maar muziek. En ja. dat is echt gewoon vanuit Joost geschreven. Mm -hmm. En als er een zanger zeg maar na drie keer oefenen, toch even zijn eigen ding eraan moet geven, ja, dat, ja, is, dat, van, uh, dat, ja. dat is hem dus niet eigenlijk, uh, eerlijk gezegd, nee. Nou, nee. ja, we waren natuurlijk wel heel tevreden over wat Hemme toen gedaan had. Ja, oké, okay. maar... korte termijn wel, maar... Ja, uh, ja. absoluut, ja. en uh, we waren heel blij dat hij in kon vallen, dat ja. heeft hij ook absoluut heel goed gedaan. Ja. Maar ja, je hebt toch niet je eigen... Je, je handen, eigen zanger, maar. ja. Uh, uh, nou, hoe lang zit jij bij de band, Joost? Ik zit, uh, ja, bijna vanaf het begin, zou ik ja. zeggen. Het begon eigenlijk met, uh, met Paul en Kevin en Björn. Ja. En ik ben er iets later bij gekomen, uh, ja? maar dat is uh, er vrij snel na het, het opstarten geweest, denk ik. Ja. Uh, de band uh, met z'n vijven, waar komen jullie van oorsprong vandaan? Bollestreek? Kan, uh, ja, Bollestreek. ik kan het zeggen Bollestreek inderdaad. Ja. Uh, Leiden, uh, Sassenheim, uh, wat moet ik aan denken? Ja, uh, nee. Sassenheim is Sassenheim, Sassenheim. een beetje de uitvalsbasis. Dat is ja. de uitvalsbasis, ja. ja. Uh, nou, dan horen jullie echt, echt in een voorronde van de Rob Hakda Award thuis. Dat hebben jullie vorig jaar ook laten horen en laten zien in ieder geval. Ja, ja. Is het, was dat het jullie bevallen om daaraan mee te doen? Ja. ja. ja? Het, was, uh, dus sowieso, het is een goede organisatie en zo. Dus mm -hmm. uh, ja, uh, we hebben al eerder ervaringen gehad met andere projecten of bands en zo. Dus ja. uh, het is niet geheel onbekend. Ja. Uh, dus uh, ja, en verder... Ja, het is gewoon goed geregeld. Uh, we hebben lekker kunnen optreden. Het zijn goede geluidsmensen daar. Uh, bomvol en ja, wat wil je eigenlijk nog meer als band? Ja, winnen. Ja. Maar uh, als het <laughs> zo'n avond niet uh, in zit vanwege goede concurrentie, ja, dan, uh, dan mag je toch blij zijn met dat je gewoon een goede avond hebt ah, ja, gehad Je hebt er... veel lol heb gehad ja. en daar gaat het uiteindelijk om. En uh, je blijft staan. Het komt vanzelf, uh, ja. En dat, uh, dat is al heel wat, natuurlijk. Daarom? Uh, ja, je bent. Uh, uh, ja, want jullie hebben nu een EP afgeleverd. Uh, Autonomous heet het, uh, het EP. Klopt. Ja. Uh, zijn jullie van plan om er toch meerdere nummers nog aan toe te voegen? Of, uh, of weten jullie dat nog niet? Nu nog? Uh, ja. We zijn wel van plan om, uh, om in de toekomst weer gewoon nieuwe EP's uit te brengen. Dat, dat wel. En, uh, ja. Ja. Nou, we, dat gaan we zo doen. We gaan eerst uh, even iets uh, wat uh, Joost mij heeft aangegeven. Zit dit uh, regelmatig in jouw uh, cd-speler? Uh, ja, Porcupine Tree sowieso. Porcupine uh, Tree. Ja, en dan voornamelijk dit nummer. Ja. Um, ik, ik, ik ken de band wel, maar ik moet even weer helpen herinnerd worden aan uh, waar hebben ze... Volgens mij hebben ze Pinkpop gestaan. Of weet ik dat. Of nee, is het Lowlands? Nee, Eén van nee, de twee. Geen festival. Geen festival? Music Musical voor het laatst. Ja. Yeah. En daarvoor hebben ze een dvd opgenomen in Tilburg in de 013. Ja. Het zegt mij zoveel. En ik, ik zit al te denken van... Do, iets, iets zeg maar in de link van, van festivals. Maar nee. ik ga weer hopeloos nat in ieder geval. Ja. Sorry. <laughs> <laughs> ik heb ook niet alles uh, op een rij uh, staan. Maar goed, uh, duidelijk verhaal. Uh, ze, het is een... Uh, ja, in, uh, in, in de bandjes uh, in, de in Nederland hebben ze al een beetje... Ja, vastig uh, voet onder de grond. Uh, ja. Zeker, uh, want, want volgens mij zijn ze ook op de landelijke radio uh, geweest. Uh, landelijke radio weet ik niet, maar het is voornamelijk echt in de, de, ja, in de Progressive Rock uh, ja, proxy. ja, ja in. dat, dat natuurlijk is natuurlijk een van de grote, ja, sowieso. Ja, ja dat, dat, dat weet ik. Ja. Uh, dat weet ik wel. Uh, het nummer wat je hebt uitgezocht? Dat is uh, Trains. Dan gaan we daar nu eens ja. even fijn naar luisteren. dat was hem, helemaal. En je wordt uh, eerste instantie gewoon uh, gefopt, uh, denk ik op zijn minst. Uh, zeg, uh, is dit hem? Nee, er komt nog, uh, nog een stukje. Dat, is, uh, dat, vind, dat vind ik dan wel weer iets, uh, weer iets hebben, eerlijk gezegd. Uh, is dit, uh, dit is uh, Full Fighters op een top, uh, dacht ik toch, of niet? Ja, zeker. zit ja? ja. dichter bij de microfoon. Dan? Ja. ja. ja. <laughs> Uh, maar uh, wat, uh, ja, uh, vinden jullie uh, zoiets, uh, een deel van jullie inspiratie van de muziek die jullie maken... ook terug bij wat we net hebben gehoord van Porcupine 3 uh, uh, en van, uh, van de full Fighters? Ja, duidelijk wel hè, want als ik uh, ja, jullie zou beluisteren dan zit dat er wel duidelijk in. betreft de full Fighters vooral, uh, zou je kunnen zeggen van uh, heel veel bandjes en inclusief wij... Uh, kunnen daar wel een voorbeeld aan nemen door, door de energie die ze overbrengen naar het publiek toe, met elkaar online, zeg maar, en in de muziek en mm -hmm. gewoon in alles zit zoveel energie en ja, gewoon een groot voorbeeld groot voorbeeld, ja maar uh, jullie zijn natuurlijk Trip Trigger en uh, niks anders eigenlijk. In ja, inderdaad. Ja. Uh, over, over, over de band. Uh, want ja, ik, ik zei al in de aanloop, uh, hadden jullie meegedaan aan de Rob Acta Award. Merken jullie dat jullie nu uh, wat meer in uh, de belangstelling uh, komen te staan? Of, uh, of wat dan ook? Merk ja. je, je dat wel een beetje, Erik? Nou, toen met de Rob Akta Award niet echt veel meer eigenlijk. Nee? Uh, nu de EP uit is... Ja, omdat we die zelf natuurlijk ook verspreiden, maar dan merken we wel dat we iets meer uh, onder belangstelling komen. Ook uh, op Facebook steeds vaker bezocht worden mm -hmm. en zo'n soort dingen. Ja, kleine stappen. Ja, kleine stappen. Ja. Uh, Precies. Ja. Uh, maar, dat, uh, ja, kijk, uh, daar begint het uh, natuurlijk wel mee, maar, maar bij de Rob Akda woord heb je in ieder geval al vast even gezet... Want ik ken jullie van de Rob Akda-woord. En ik heb hier ook met jullie staan praten uh, na afloop nog. Ja. Met, uh, alleen Joost was er niet bij. Maar uh, dat, de, met jou Paul met Erik heb ik zeker uh, nog even uh, zitten, zitten uh, oude Nederland na afloop. Uh, in de hal notabene. Want, uh, ja, klopt. In de herrie. Ja, nou uh, tegenwoordig mag ik ook uh, backstage uh, komen. Dus uh, dat werkte uh, even wat, uh, wat ja, prettiger. Dus, uh, dus in die zin uh, worden de interviews er even, uh, in ieder geval een stuk beter uh, door. Maar... Ja, Om uh, nog een keer met te doen. Ga je nou, ga je, doe jij nog een keer mee Joost Of uh, denk je van uh, bij een andere band misschien ja, als... Even de microfoon uh, erbij pakken want, uh... Als ik nog een keertje mee mag doen ja? Met deze jongens Dan Nou uh... <laughs> ja, ja goed uh, het, uh, het, kan, het, het kan altijd nog Ik bedoel uh, het, het, het is, uh, bijvoorbeeld Cold name vader heeft ook twee keer meegedaan Dus ja uh, dus, uh, uh, Waarom jullie niet Denk ik dan. Ja. Kun je niet uitsluiten natuurlijk. Nee, dus uh, ik, zou, ik zou gewoon, uh, ja, gewoon zeggen van, uh, tegen die organisatie, uh, hier heb je uh, onze spul. Nu dus, uh, <lacht> ja. Ja, ben ik erbij. Dus dat, uh, ja, daarom. daarom. Dus ik denk dat het sowieso een stuk sterker wordt. ja, uh, ik, zou, ik zou gewoon, uh, er wordt hier geschiedenis uh, geschreven, mensen thuis. Dus dan uh, weten jullie dat ook. Dus <lacht> nou, ik ga voor de tweede keer meedoen. <laughs> dat zou het allemaal okay. kunnen. Ja, Het is natuurlijk sowieso een hartstikke mooie zaal om te spelen. Ja. En, uh, je staat er niet iedere dag. Nee. nee. Dus, uh, maar uh, dat heeft ook uh, bij jou uh, zijn, uh, ja, zijn sporen toch wel op een positieve na, uh, manier nagelaten. Dat je in het platteland mag spelen met als Binsheine. Ja, nou, dat was natuurlijk hartstikke leuk ja. uh, om te doen. Mm -hmm. En uh, ja. Ja, dat, ja, het is gewoon wel prettig. Ja, ja, ja. Ja, als je dat kan doen, als je die kansen hebt, dan moet je dat zeker uh, grijpen. Ik ja, vind het wel jammer dat ik het gemist heb. Ja, dat vind ik ja. ook. Ja. <laughs> <laughs> uh, we hebben het erover, maar goed, uh, Joost uh, valt helemaal buiten de boot. Uh, wat, wat, wat, wat was jij in die periode aan het doen? Had je uh, rondreis, had ik begrepen, uh, geloof ik. Of niet? ik uh, Lijkt ik wel een de... Daniel van Bruggen verhaal, uh, zoiets. Uh, <laughs> <laughs> <laughs> nee, zo wel wat anders. Dit was uh, voor mijn studie. Ik zat uh, voor, uh, toen voor vier maanden in, uh, in Japan. Ook op die manier. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, dat klopt. Dat klopt ja, ja. Ja. Wat, wat studeer je dan uh, naast uh, dat je dus actief uh, member bent uh, van Triptrigger? Nou, ik heb er net gisteren mijn, uh, mijn diploma voor opgehaald, maar ja. ik heb uh, Japans gestudeerd in, uh, in Maastricht. En kan je er iets uh, mee, uh, iets, iets, iets spannends mee doen? Uh, uh, ja, de... zijn vrouw aangezien. <laughs> ja of wat dan ook? Ja, nou, daar dan, uh, moet je mee beginnen natuurlijk. Ja. <laughs> Oké, okay, ik, uh, ik, ik zeg niks. Ik uh, bedoel, uh, het, uh, maar uh, nee even serieus. Maar uh, was het gewoon om de uh, louter interesse? Is het een interesse-studie geweest of heb je er ook? Ja, ik moet zeggen in eerste instantie wel. Ja, ja. Uh -huh. En uh, ja, wat, uh, wat, wat trekt jou aan in dat land, Japan? Want dat, dat het triggert, om het even in feite, in hey. trigger termen te blijven. Maar wat, wat, is er zo, uh, wat is er zo machtig aan Japan? Ja, ik weet ik heb er altijd wel een beetje een, een bepaald gevoel bij gehad. Um, maar het kwam in eerste instantie echt tot, uh, door de taal. Ik hoorde de taal in bijvoorbeeld van de Japanse series en zo. Mm -hmm. en, en na een tijdje kwam ik erachter dat ik um, ja, meer, meer dan de, de serie zelf de taal leuk vond. Mm -hmm. Dus daar ben ik me een beetje in gaan verdiepen. En ja. ik dacht, uh, zou ik er iets mee kunnen? Zou ik, uh, zou ik het kunnen studeren in Nederland? Ja. En dat uh, bleek te kunnen. Ja, en fascineert het land jou ook? Vooral uh, wat er ook gebeurd is vorig jaar hè, met, uh, met Japan zelf. Uh, want het is natuurlijk ook een fascinerend land. ze Leven op breuklijnen en uh, noem maar op. Uh, je, geen dag... Uh, Lijkt er wel voorbij te gaan en die Japanners weten dan niet of ze het einde van de dag uh, halen met, uh, met zo'n breuklijn uh, onder, hun, uh, onder hun voeten, bij wijze van spreken. Ja, en het fascinerendste daarvan is eigenlijk dat, ze er, dat je er eigenlijk niks van merkt, als Echt. je er bent. Niet in, niet, uh, niet in de instelling van de mensen. Niet Helemaal in, uh, niet. Geen... Jij was er toen? Ja, ik was er inderdaad uh, toen het hij maar wel een heel enter van aan. Ja. Um, ik zat zelf op uh, ongeveer 600 kilometer al van Tokio. En de, de, de, de daadwerkelijke epicentrum van die aardbeving was een heel, centrum, uh, heel ja, stuk daar verder nog. Nou, ja. um, maar de instelling van de mensen je, je merkt helemaal geen vorm van paniek of iets dergelijks. Uh, geen geen regenschap. Nee. Uh, helemaal niks. Nee. Nee. Uh, wat, wat, wat doe jij daarnaast, Paul? Uh, naast uh, trip trigger uh, drummer uh, zijn? Uh, daarnaast ben ik Lasser? Lasser? een lastbedrijf, apparatenbouw ja. ja. dus uh, ook een vrij actief uh, beroep Ja, uh, en dan als je klaar bent met, uh, met, met je eigen werk, dan ga je uh, proberen ook uh, uh, muziek te maken ja, zoveel mogelijk ja. is het ook een soort moment van uh, ja, uh, lekker om je dan daar ook op te richten, uh, nadat je gewoon lekker gewerkt hebt, of uh, zat, er, zat de muziek er altijd een beetje in bij jou ja, dat tweede ja. Ja. heb je altijd gedrumpt of niet uh, vanaf mijn tiende, ja. En Lop. daarvoor uh, zaten mijn broer en ik met pot en pannen. zaten we nummers van Michael Jackson en zo allemaal uh, te uh, trommen moet, met, uh, met kleine uh, het stokjes. Het moet op, een aardige ja. bedoeling geweest zijn in Huizenhogevorst, als ik het zo. Uh, ja, behoorlijk, ja. <laughs> ja want, uh, dat lijkt me wel, als ik, uh, als ik jullie zo hoorde. Uh, ja. uh, hadden vader en moeder daar nog wel vrede mee? Of was het jongens! Stoppen! Of uh, ging nee, dat nee, niet zo? Nee, nee, alleen de buren. Alleen de buren. <laughs> Vooral ja. toen ik een drumstelletje op de had staan. <laughs> dat lijkt me helemaal <laughs> so, wel. Ja? ja? Ah, nou ja, goed. En, en, en jij, Erik? Uh, de, toetsen, uh, de toetsenman van uh, de band? Ja, ik, uh, ik ben net dit jaar afgestudeerd aan ja. het conservatorium. Ja. En uh, ja, daar ben ik nu nog een beetje van aan het nagenieten. Ja, ja, ja. ja. Want, want je hebt dit uh, jaar uh, eindexamen gedaan ook. Ja, klopt. Ja, ja. Uh, een dag voor Sofie. Uh, ja, onder andere voor Sophie, uh, dat klopt. Uh, die avond uh, staat mij geheel nog op het netvlies gebrand. Uh, we hadden net iets ook van LNM, daar hadden we het over. Ja. Uh, want, uh, maar dat was op de avond dat jij, uh, hoefde jij geen examen te doen. Het ging om Sophie en niet om ja, jou. Klopt. Ja, klopt. Nou, mijn examen was de avond ervoor. Ja. Hoe, hoe was dat uh, voorlopig? Ja, uh, neem aan, uh, nou, je zit nagenieten, dus ik neem aan dat het positief is uh, geweest. <laughs> ja, nee, dat ging hartstikke goed. Was, ja. uh, was geslaagd. Ja. Uh, onder andere met, uh, met TripTrigger eindexamen gedaan. Ja. En uh, daar ook toen uh, die EP uh, gepresenteerd. Ja, Dus uh, nee, dat was, uh, was hartstikke leuk. Ja. ja. Uh, in Amsterdam ook, of niet? Uh, ja, ja, ja, in uh, de Smet Studios. De Smet? Oh, dat, ja, dat, uh, dat is wel een uh, vrij gerenommeerd uh, onderkomen om daar... Ja, dat is echt, uh, was echt een hele mooie zaal. Goed uh, verzorgd ook, uh, ja, neem ik aan. Absoluut. Ja, uh, jij, uh, van, van, van allen uh, ben jij eigenlijk uh, degene die echt uh, er iets uh, mee wil gaan doen? Want je, ja, Björn. Uh, ja, Björn ook, natuurlijk. Ik ben ook uh, ja. op het conservatorium. Ja, ja dat, dat hoorde ik. Ja. Uh, hoe doet hij het er vanaf? Kijk je over zijn schouder mee? Van, uh, van uh, nou joh. Uh, <laughs> nou, ik, ik, ik bemoei me niet zoveel met zijn schoolcarrière. Nee, meer, dus. nee maar ja, goed. Uh, het kan, kan zijn dat hij, uh, dat hij toch uh, op een, een of andere manier... Uh, ja, uh, hij is net begonnen, geloof ik, toch? Of niet? Ja, hij heeft net het eerste jaar gehad, inderdaad. Ja. Want maar, hoe lang duurt de opleiding? Vier jaar, geloof ja, ik. vier jaar. Ja. Uh, uh, maakt dat niet, uh, niet uit, want ik heb het nooit gevraagd echt aan. Uh, ik heb hier meerdere conservatoriumgasten over de grond gehad. Donata Kramers heb ik gehad, uh, Fabiana Dammers heb ik hier gehad. Ja. Uh, ze zeggen allemaal van ja, uh, ik bedoel, uh, het, het lijkt er wel op uh, of dat uh, niet echt aan leeftijd gebonden is. Oh, zo, uh, zo de indruk heb ik. Hoewel. 23, 24 zijn er zelfs nog mensen die instromen als uh, eerstejaars. Dat, ja. Tenminste, dat, dat, dat, uh, dat, dat, dat idee heb ik. En dan komen ze met de 28, dan komen ze er alsnog af. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, ik, ik weet natuurlijk niet hoe, uh, hoe die selectieprocedure nee, er ongeveer gaat. Nee. Maar ja, de, de leeftijdsverschillen variëren inderdaad. Er zijn ook mensen die op hun 17e al worden aangenomen daar. Ja. En uh, ja, de ander op zijn 23 drieëntwintigste pas. Ja, want ik, van, van een ander singer-songwriter, Lucas Hamming, weet ik dat hij nu net een beetje bezig is. En die zit nu ook op het conservatorium. Die is, uh, ja, dat is een singer maar die is nee. 18, 19. Dus die zit er net op. En hoe oud ben jij? Jij bent 23? 22. 22, 22. ja. Dan ben je al 18, dan ben je al begonnen. Klopt. Ja. Uh, nou ja, dat is een beetje de, jullie achtergronden om het maar zo te zeggen. Ik had iets uh, klaarstaan van Muse. Uh, ik zit even af te vragen, wat gaan we van Muse draaien? Het is uh, het album, en dan moet ik eventjes uh, kijken, Absolution, heb ik hier uh, in, mijn, uh, in mijn handen. Ja, ik heb hem uh, in CD-spelen zitten. Wat gaan we doen? Uh, welke gaan we draaien? Knights ja, of Sydonia staat hier nee staat, hier. nee, staat hier niet op, hè? Nee, ik heb hier. Uh, Stockholm Syndrome. Ik heb Echo uh, Apocalypse. Please, time is running out. Sing for Absolution. Stockholm Syndrome. Falling away with you, Interlude, Hysteria, Blackout, Butterflies, Hurricanes, The Small Print. Endlessly. Thoughts of Dying? Atheist? En rule by secrecy. Hysteria is ook wel lekker. Ik, ik stem wel voor hysteria eigenlijk. Dan, dan gaan hysteria. wij. Uh, dan, ja. dan, dan, dan wordt het dus hysteria. Uh, ja. Vrienden thuis. Uh, we gaan even luisteren naar uh, Muse. Hier zijn ze. Dan zit je zo uh, gezellig uh, te praten Maar op een gegeven moment is ook uh, het uh, nummer afgelopen uh, <laughs> uh, Dit was het eerste nummer Wat uh, we tegenkomen Van het uh, album Autonomous uh, Becky Wie van de heren Heeft dit uh, op zijn uh, ja, Min of meer uh, geschreven wie, heeft er, uh, wie, wie kunnen we daar een beetje de credits uh, voor, uh, voor Is het uh, Joost, Paul of Erik? Nou het grappige is Dat we of dit dat Vrij, uh, in een vrij vroeg stadium hebben geschreven met mm -hmm. uh, Björn, Kevin, Joost en met mij, zeg maar. Ja. En dat was uh, het eerste jaar, denk ik. Het is al een vrij oud nummer van ons. Maar ja. uiteindelijk heeft Joost ook uh, wat dingetjes veranderd. Ja. En uh, ja, toen kwam Erik erbij, die heeft ook uh, weer uh, wat meer uh, volume ingelegd mm -hmm. en uh, nog breder gemaakt. Ja en uiteindelijk uh, hebben we toch voor gekozen uh, gewoon dat we het hiervoor ook kunnen gaan gebruiken omdat het eigenlijk best wel een goede productie is. Ja want uh, ik, ik zie dat die uh, uh, opgenomen is in Studio Zeezicht, dat is ook niet uh, de, de eerste de beste studio om iets uh, op te nemen. We hebben heel veel geluk gehad. Ja, ja? Ja. fantastisch studio. Ja? ja. Wat, wat kan je daar nog van herinneren, Joost? Van die, die opnames? Nou ja, herinneren klinkt zo bollig, maar wat, wat, wat, hoe, hoe was dat in die periode? Dat, je daar bezig, dat jullie daar bezig waren? Ik uh, was tegen net een, een maandje of twee maandjes terug uit Japan, denk ik. Dat mm -hmm. ja, um, ja, was eind juni. Ja, zoiets. En uh, nou, ik weet nog dat we binnenkwamen daar en dat we de, een foto zagen gehangen van. Uh, onze geluidsman uh, Bart ja. met Snoop Dogg. Ja. Dat je toch even staat te kijken: van oh, gaan we in die uh, voetsporen treden? Ja. Dat blijkt dan tegen te vallen. Ja. Nee, maar echt een hele leuk studio. Er zit er erg Ja, sparenwouden. Uh, ja, ja. ja, maar maar, maar ja. heel huiselijke sfeer eigenlijk. Ja. Uh, heel relaxed. En, uh, ja, het is gewoon typisch zo'n ding waar je komt en gewoon rustig je ding kan doen. Ja, ik weet, ik weet dat uh, Fabiana die is daar ook bezig is geweest om een deel van haar album ook uh, op te nemen, BC zicht dus, uh, dus daar weet ik het van, dat het een beetje in een huiskamersfeertje ook uh, echt hangt. Ja, ja klopt. Ja, zeker. Ja, en uh, omdat het nou, wou, het ligt ook helemaal buiten, zeg maar. Uh, je hebt ook echt het idee dat je echt uh, in de middel of nog weer uh, bezig bent met een, uh, met een bepaald uh, iets. Uh, uh, werkt dat ook. Uh, ...prettig voor een muzikant... Uh, om, ...om in die atmosfeer bezig uh, te zijn? Ja, ik... ...als ik voor mezelf spreek... ...ik vind het altijd wel, wel fijn... Uh, ...als ik aan iets aan het werken ben... zeg maar, mm -hmm. wat, ...wat nog vorm moet krijgen... en zo. ...als je dan een beetje afgezonderd zit... ...en uh, lekker in je eigen... ...donkere holletje of afgezonderd... ...van de, van de <laughs> ja. ergens in de middel of nowhere... Nee. ...gewoon je ding een beetje... ...kan laten broeien... Ja. ...en uh, ja, dat, dat, dat werkt zeker... Ja. En af en toe weet je Als je even niet aan het opnemen was Kun je ook lekker naar buiten En dan zit je niet in een drukke stad Maar dan nee. loop je gewoon even een dijkje over En voor in het wezen sta je tussen de koeien En dat is gewoon een, een hm. heel prettig idee hm. Vind ik zelf ja, Maar eh. dat kan voor iemand anders weer Ja dat oké, maar uh, uh, ik weet niet hoe het je, Wat zie jij uh, naar de schudden? Had je oh nee, zitten? juist uh, ja. ik vond het juist ook wel heel relaxed Eigenlijk uh, Gewoon het sfeertje daar en, en ook de begeleiding van Bart Vond ik echt heel erg uh, Echt Op. professioneel, echt heel erg goed Ja Heel erg op je gemak. En, uh, en ja. Doe, echt, uh, doen ze dan vaker dit soort uh, projecten voor nou ja, eindexamens uh, uh, conservatorium, uh, Erik? Of, uh? Nou, het was, het was aanvankelijk, uh, het, het is meer toevallig dat het ook voor mijn eindexamen gebruikt is. Hmm. Het, dat kwam eigenlijk mooi uit, zeg maar. Ja, ja. En, uh, maar die studio, daar gingen we sowieso al, al heen. Ja. Dus uh, hoe dat van Studio Zee zegt uitziet, weet ik niet. Nee. Maar goed, uh, het, het, het, het is en natuurlijk is het sowieso uh, leuk om, om daar uh, eens een keer uh, gewoon geweest te zijn. Om, uh, nou ja, je hebt je, de ervaring uh, patronaten als uh, triptrigger zijn, hè, heb je natuurlijk al meegemaakt. <laughs> en dan uh, hebben jullie als uh, trip trigger natuurlijk ook uh, dit uh, mee uh, kunnen pakken, bij Zeezicht uh, bij uh, bezig zijn. Ja, dat... Dat, dat is uh, aan weinigen alvast vast uh, al uh, weggelegd, denk ik eerlijk gezegd. Of uh, zie ik dat verkeerd? Nou ja, uh, inderdaad. Zo'n Studio C-zicht is natuurlijk toch wel vrij professioneel en alles. Uh, ja. Als je een, een klein begin een bandje hebt, dan, ja, dan is het nog niet echt... Uh, de, ja, tenzij je echt supergoed bent... Uh, <laughs> Ja, maar dan kan je het ook financieren en je kan er ook gewoon naartoe. En je kan ook echt met iets komen. Dat is wel de bedoeling als je vooral zo'n studio ingaat. Ja, plus de patronaten Rob Aktaward, die, die selecteren echt gewoon met een goed oog, zeg maar, en goed gehoor. Dus ja, wat dat betreft, je komt er ook niet even 1, 2, 3 binnenlopen en even de even Rob Aktaward doen. Nee, nee. Nou ja, uh, oké. Okay. Daar dus, uh, ja? dus waren we wel blij mee. Ja, ja tuurlijk. Ik bedoel, uh, maar ja, we het mag het best is, trots op zijn. Ja, nou ja, goed, dat, dat is wel een aardige staat uh, van dienst. Is dat uh, ja, nou ja, ik, we zeiden het al een beetje aan het begin van het uh, eerste uur uh, nog. Van, is dat, dat, dat is natuurlijk prettig als je dat al kan zeggen. Van, dat hebben we al gedaan. Ja. Ja. Dan uh, hebben we ook uh, iets uh, van dat ze uh, dat er toch. Uh, ja, we hebben dus niet te maken met de stil. Koekenbakkers om het dan nou maar zo te zeggen. Je moet wel iets op je cv hebben. In de ja, ja, nou ja goed, dat, dat hebben jullie in, in ieder geval al redelijk voor elkaar met, met, met, dit, met dit verhaal. De rob wordt woord hebben we gehad. Wat, wat, wat, wat, wat, wat doen jullie nu precies aan de optredens nog? We hebben nog afgelopen weekend we meer gehad. Mm -hmm. Daarvoor nog Saturnus in Scheveningen. ja. Ja. ja. Nou, we zijn nu verder uh, echt nummers aan het schrijven. Mm -hmm. En ja, zometeen is het gewoon de bedoeling om het najaar echt weer te pakken met uh, alle clubs uh, af te gaan en alles. Mm -hmm. Dus uh, daar, uh, daar zijn we gewoon druk mee bezig om, uh, om ons daar weer uh, in te krijgen. Mm. Dus, uh, moet je daar ook vermoeid voor doen op dit moment? De ja. Je moet gewoon overal liggen. Ja. Ja. Liggen in, in de zin van, uh, vergeet ons niet. ja. Ja, want zo'n programmeer... Je komt natuurlijk gauw op een stapel terecht en zo. Dat is een beetje het bekende verhaal. En het is toch de truc om een manier te vinden om daartussen te komen. En ja, daar zijn we nu hard mee bezig. Ja, want anders wordt het kroegenwerk en noem maar op. Ja, klopt. En muziekcafés en dat soort dingen. Ja, hartstikke leuk om te doen. Maar je wil na een tijdje wel op een fijn podium staan met goed geluid. Ja, logisch. In de ruimte dat je niet tegen de... ...en dan weer aan tegen de basgitaar aanstoot. Nee, <laughs> nee dat, ja, maar dat, dat heb je in cafés heel gauw. Ja. Het, dat, dat risico loop je dan ook. Uh, het is bijna vijf voor negen. Dat betekent dat ik nog één nummer ga draaien. Dat zal... Uh, Erik zeer bekend in de oren gaan klinken Want uh, het is zover We gaan de, de eerste uitstap uh, even, even maken En dat is uh, van de band uh, Cupcross Daar waar Erik uh, ook uh, bij betrokken was uh, Toen met het eindexamen van Sophie uh, Veline Zoals uh, uh, gewoon haar eigen naam uh, Niet haar eigen naam maar haar uh, muziekkantenaam uh, doet En uh, Sophie Platenkamp Dat is de echte naam uh, Het nummer wat we gaan draaien is uh, Het nummer Shattered Sight Tot aan het nieuws van 9 uur She walked the streets like every day. Waitley shoes the sidewalk gray. Every step. She knew so well 106,9. Straks meer. Zie. Maar nu eerst het FM.